Het is nog niet bekend hoeveel banen er bij deze reorganisatie verloren gaan. Dat moet volgende maand duidelijk worden. De burgemeester van Wijk aan Zee heeft een noodverordening uitgevaardigd om een gasstoring te verhelpen. Met de noodverordening kunnen ook de gaskranen worden afgesloten in huizen waar niemand thuis is. Een slotenmaker maakt de deuren open. Pas als alle gaskranen in het dorp dicht zijn, kan netbeheerde steden de storing definitief verhelpen.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 BNN Today. Willemijn Veenhoven. Daar ben ik. Het is 4 over 9. We volgen live met Frits Hoefnagel het Songfestival. Ik, ik zit het met een halve oog te bekijken. Het is nu al hilarisch, kan ik je melden. En Wilco Boom die volgt voor ons live het verantwoordingsdebat in Den Haag. Daar schakelen we ook zo meteen mee. En Peter Erdevries de Vries, die er bijna mee uit... als misdaadverslaggever op televisie. En hij vertelt zo erover in onze crime-rubriek. De aanhoudende werkloosheid blijft een van de grootste problemen van Europa. Bijna 12% van de jongeren zit nu zonder baan. In één keer je droombaan zit er voorlopig niet meer bij. Help, ik zoek een baan. BNN-dj Timur Perlin, die speelde de afgelopen weken bij ons voor de Engel, hè avond. Ja, Goedenavond. Ach, dat bevalt me goed. Jij bracht uh, mensen, uh, werkloze jongeren, die bracht je in contact met ons netwerk van BNN Today. En um, ons netwerk, dat bestaat uit, nou ja, noem maar eens een paar grote Floris van Bommel, schoenen, schoenmaker hè, eigenlijk, uh, Oscar Hammerstein, de advocaat, um, Barbara Barend, journaliste, nou ja, noem eens maar op. Bridget Maasland bijvoorbeeld. Ja. En we, ja, je ging met die werklozen en deze prominenten zeg maar, om de tafel zitten. Of ja. iets leuks doen. En dan kijken of die, die prominenten nog goede tips hadden. Um, en dat was heel leuk. Ja? Ja, dat was, dat was sowieso leuk om, om die prominenten te zien. Gewoon interessant om, om, om ze te spreken. En ook interessant om um, die werkloze jongeren te zien. Om te kijken van, nou ja, is, is het probleem echt zo groot? Ja, het probleem is zo groot. Dat zijn niet de meest domme jongeren die we hebben gehad. Dat waren echt best talentvolle uh, uh, jongens en meisjes. En... Uh, dan is het gewoon wel interessant om te zien waar, waar, waar, het, waar het misgaat.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 in de knoop zou komen. Ja, dit was eigenlijk de allerbelangrijkste tip... wat, wat eigenlijk al die prominenten bij ons, bij ons zeiden... van ga toch alsjeblieft stage lopen. En, uh, want je, je hebt daarmee ervaring... Um, en je hebt, je hebt een ingang. Dat is gewoon je allereerste begin van je, van je netwerk... En vroeger, maar het probleem is natuurlijk... de uh, meeste mensen op de universiteit, daar is dat... Want, nou ja, wat Carlijn ook zegt, is gewoon niet verplicht die stage. Nee, HBO wel, maar in ieder HBO wel, nou vroeger ja. was het geen probleem, want er was werk genoeg. Wat je nu merkt gewoon als je, als je solliciteert... en die werkgever kijkt, oh, geen praktijkervaring... hop, de helft van de sollicitatie die gaat gewoon weg. Goed, hele belangrijke tip, dus loop in godsnaam stage. Wat waren nog meer tips? Um, heel veel gehoord um, bij uh, solliciteren is... gebruik de achterdeur, de achteringang... Wat toch heel veel mensen doen, wat, wat, wat ik heb gezien, is... die sturen honderd brieven en misschien bellen ze nog wel eens na. Uh, maar eigenlijk, ja, wat heel veel mensen zeggen, is... die prominente dan, probeer het echt op een andere manier. Want ik, ik krijg hier, nou ja, wie was dat? Oscar Hammerstein. Die kreeg echt dagelijks honderd sollicitatiebrieven binnen. Ja. ja, weet je, de ene is weer de ander ja, dat gaat... Pff. Daar kijkt je niet meer na. Ga gewoon naar nou Hans Ubbink. Uh, want er werkte een meisje. Um, en dat is, um, die, die was bijvoorbeeld naar hem toegegaan op een beurs. Hij, hij, hij was op een beurs. Zij was er ook. En ze dacht, dit is de manier om Hans Ubbink gewoon live, live te spreken... om mijn sollicitatie te doen. En dat helpt. En dat helpt. Ze is aangenomen erop. Um, en heel veel mensen zeiden, gebruik die achteringang. Bijvoorbeeld ook uh, Alberto Stegeman, de journalist, die zei het volgende. Zonder Mol heeft volgens mij drie zenders gekocht. Mm -hmm. uh, Talpa. Het is gigantisch druk. Ja. Geen briefjes sturen. Gewoon naar de balie en zeggen, jullie hebben het heel druk. Ik wil heel graag. Ik ben over een maand beschikbaar. Kan ik met iemand binnen dit bedrijf een bak koffie drinken om mezelf voor te stellen? Ja. Gewoon erop af. Ja. Ja, gewoon live erop af. Natuurlijk word je waarschijnlijk weggestuurd. Ze zeggen het allemaal zo aardig. Zo het was zo tegen een meisje Roos die wilde in de, in de tv-wereld ja, werken. Ja, ja. ja, maar ja, goed. Gewoon ook uitnodigen, opbellen, koffie drinken. Langskomen, precies. Dat. En dat kan inderdaad of live aan de balie of op een congres. Of uh, ja, zoveel manieren nog. Je bent ook bij um, internetondernemer Danny Mekic geweest. Die had ook wat goede dingen, toch? Ja, daar, een hele inspirerende persoon. Toen de microfoon uitging, heeft hij nog, echt, ik denk wel een half uur gepraat met, met Raoul. Dat was degene. Hele slimme jongen, Raoul. Wou iets in de HR doen. Had een mooie CV. Maar was zo doodzenuwachtig voor alles. Oh ja. Hele zenuwachtige jongen. En daar liepen eigenlijk heel veel sollicitaties uh, op mis. Um, plus het feit dat uh, hij geen, nou ja, ook weer geen ervaring had. En Danny zei onder andere dit tegen hem. Ik was best wel onzeker om voor mensen te koken, dus ik heb heel lang het moment uitgesteld om dat te gaan doen. Maar toen, toen bedacht ik iets. Toen dacht ik, wat nou als ik twee keer koop? Dat kun je natuurlijk ook met solliciteren doen. Wat je zou kunnen overwegen, is solliciteren voor een baan die je helemaal niet wilt hebben. Dat er helemaal geen spanning is. Dat je denkt, ik wil dit helemaal niet doen, om gewoon, zeg maar, zo'n proeftaart te bakken. Ja, en hij zei ook van, die proeftaart, ja. Of kom een dag van tevoren. Ga alvast een beetje rondkijken in, in, in dat bedrijf, weet je. Kijk wat voor mensen naar buiten lopen. Uh, vraag aan die mensen, joh, goh, uh, hoe, hoe is die baas? Wat voor dingen, uh, waar moet ik op letten bij mijn sollicitatiegesprek? maar even, even tot slot. Um... Heeft het echt iets concreets opgeleverd tot nu toe, al jouw inspanningen? Um, er zitten zeker wat concrete dingen bij. Het ging er vooral om, om ze een beetje op weg te helpen. Dan nou hadden we bijvoorbeeld uh, Carlijn. Uh, zij wilde graag tekst schrijven. Ik ben met haar naar Barbara Barend geweest. Die, heeft, die is ongeveer het hele Sanoma-gebouw doorgelopen met haar en met mij. Ja. Om haar om handjes te schudden met de hoofddirectrice van de libelle. Ga zo maar door. Um, en uh, Barbara die zei uiteindelijk van, uh, ja waarom gaat ze niet gewoon stage lopen bij jullie, bij BNN? Sprak ze mij erop aan. Toen dacht ik, ja verdomd, ik kan er zelf, we kunnen er zelf ook wel wat aan doen. Uh, die, die komt sowieso in ieder geval één dag hier stage lopen. En het echte succesverhaal was natuurlijk uh, Hint. Daar was ik vorige week mee uh, naar uh, het Slotervaart ziekenhuis geweest. Ja, dat was toch echt een geval apart. Zij had eigenlijk alles gedaan wat al die prominenten hebben verteld wat je moet doen om te solliciteren. Zij heeft de biomedische wetenschappen gestudeerd... en werd gewoon maar niet uitgenodigd voor een gesprek. Maar wel stage, op allerlei manieren bijzondere brieven gestuurd. Alles, alles, uh, LinkedIn, Ja, alles, alles, alles. En uh, uiteindelijk um, bij uh, het soort vaartziekenhuis... is ze door de directrice meteen uh, aangesproken... op het feit dat ze uh, langs mocht komen uh, en met iemand een gesprek mocht houden. En volgens mij hangt ze aan de lijn. Hint, ben je daar? Yeah. Ja, yeah, daar ben ik. Jij hebt een afspraak gehad, hè? Hint? Met, met, met, met wie was dat? Ja klopt. Uh, met het hoofd van de apotheken en de laboratoria eigenlijk ook. Um, hij klonk kritisch, maar uh, ja, dat hoort uh, bij de functie. En um, maar het ging denk ik wel goed. En uh, ja, ik ben hun antwoord aan het afwachten. Ja, en dat is de allereerste keer in die paar jaar dat jij aan het solliciteren was dat je überhaupt op uh, op gesprek kon komen. Hè? Ook. Inderdaad. Ja. Ja. En dat is niet het enige hint, want het geluk lacht jou ineens toe. Je bent uh, door, via LinkedIn ineens benaderd door iemand. Ja, klopt. Hij heeft mijn profiel gelezen. En hij uh, ja, heeft me benaderd voor een baan- en onderzoek die hij uitvoert. En je gaat op gesprek bij hem aan het eind van deze maand? Ja, met uh, zijn leidinggevende eigenlijk. Kijk aan, Hint. Niet gek? Nee, inderdaad. Het is echt uh, ineens twee... Uh... Twee kansen in, uh, in binnen tien dagen eigenlijk. Nou, mooi, dan horen we het graag. Hé, hey, dankjewel Hint. Oké. Okay. Oké, okay, jullie ook heel erg bedankt. Doeg! En Timo, dankjewel. Het was, uh, het was mooi. Ja, was met het was ja, leuk. Ja, toch? Ja. Tot. Uh... Tot, uh, nou ja, als ik zelf weer een baan <laughs> nodig heb of zo. Ja, precies. Timo Berlem. Radio 1 BNN Today. Macedonië is nu bezig, daarna is onze Joan en dan hoor je ook snel Frits Hoefnagel, VVD v, Die is daar in Baku en die doet live verslag. En we gaan nog naar Den Haag, daar is live het verantwoordingsdebat, dat allemaal zo meteen. Meier hoor je. Jammer, John, maar we gaan nu even naar Joan luisteren. Onze Joan die is nu bezig op dit moment. You and me. Het was live, Joan Franca met You and Me. Ik lees een beetje mee op Twitter. Is ze dronken? Wat is dat met die stem? De regisseur Patrick zegt, niet kansloos, wel kansarm. Nou ja, we, gaan, we vragen het zo. aan Frits Hoefnagel, VVD'er, die is daar. En die heeft er echt verstand van. En wij allemaal niet. Dat zometeen. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Bob van Oosterhout, heb je ook meegeluisterd? Absoluut. Ja, jij moet er misschien wel verstand van hebben. Jij bent marketeer, oké, okay, je bent sportmarketeer... maar een beetje marketeer kan alles marketen. Hoe, hoe, hoe vond je het klinken? Uh, <laughs> ja, ik vond het prima. Ja. Politiek correct, hè? Goed. Jij hebt meer verstand van sportmarketing. Laten we het daarover hebben. Gelukkig. Want uh, eindelijk is die EK-gekte losgebarst. Hè? De brullies heb je, de geluksvogels, de juichbandjes... nou ja, van alles. Opvallend dit jaar is dat de grote bedrijven zich uh, op Nederlandse vrouwen lijken te richten. Is dat, is dat nou echt zo? Merk jij dat ook? Ja, dat is absoluut waar. Uh, Bavaria heeft natuurlijk in 2010 een klein beetje het voorbeeld gegeven met uh, de Dutch dress. Uh, heel verrassend dat zij zich een keer op oranje richten, voor, of uh, vrouwen richten voor wat betreft hun oranje uh, kleedij. Uh, maar als je het gaat beredeneren zit er nog een, een, een hele grote logica in ook. Want um, uh, 75% van de vrouwen vindt het gezellig om naar oranje te kijken, naar het Nederlands elftal. Uh, 80% van alle consumentenbestedingen in Nederland wordt door vrouwen gedaan. En wanneer ik jullie dan vertel dat de supermarkten voor tussen de 50 en de 75 miljoen aan extra omzet verwachten... en er bovendien voor meer dan 60 miljoen aan extra oranje prullaria wordt verkocht in deze periode... ja, dan zijn de vrouwen wel inderdaad de moeite waard om je op te richten. Dan vraag je je af waarom hebben de, de supermarkten dat in Vredesnaam niet eerder gedaan? Ja, dat is, een hele goeie. dat is een hele goeie. Dat heeft ook altijd te maken gehad met het feit dat uh, standaard werd gedacht dat voetbal een mannenaangelegenheid is. Nou, niet dus. Ja, want waar zie je het dit jaar allemaal terug? Uh, Mercedes, hè? Uh, de Nederlandse energiemaatschappij. Ja, de Nederlandse energiemaatschappij. Uh, natuurlijk komt Bavaria weer met een, uh, met een dress. Ja. Uh, uh, uh, uh, de V-dress. Uh, Albert Heijn komt met een campagne waar de vrouw toch ook wel op een hele leuke manier uh, bij betrokken wordt. Ja, en dat, uh, dat vind jij de knaller? Hè? Hoe gaat die eruit zien? Ja, ik heb natuurlijk wat dat betreft sowieso ontzettend hoge verwachtingen van Albert Heijn. Die het altijd op zijn Albert Heijns aanpakken. Uh, Albert Heijn komt met een soort van campagne waarbij ze het spelelement tussen mannen en vrouwen willen verrikkeren. Met andere woorden, is het nou echt zo dat mannen zoveel meer verstand hebben van voetbal? Er kan op allerlei manieren kunnen er voorspellingen worden gedaan over de wedstrijd en de scores. En dat gaat allemaal via Facebook, ook heel modern. Tegenwoordig zijn al die uh, social media omgevingen leading in alle campagnes die worden ontwikkeld. Dat is ook wel nieuw. En ja, op die manier wil Albert Heijn een soort nationale discussie losmaken... om te kijken of de vrouwen het inderdaad gaan afleggen tegen de mannen. <lacht> Grappig. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, bij mij werkt het nog niet echt. Hoor. Ik, het het Bavaria-jurkje is veel minder leuk dan, dan vier jaar geleden. Dat sowieso. Ja, ja en voor de rest, ja, die, god, die gratis bandjes zijn wel aardig. Maar ik, ik, ik, ik rijd er niet voor om. Nou, ik vind, ik vind de V-dress van Bavaria eh, eigenlijk absoluut wel weer een top-item. Maar er is één probleem, wanneer je twee jaar geleden iets gedaan hebt... Eh, wat eh, voor honderden miljoenen wereldwijde publicitaire waarden heeft gehad... Nou, overtreft dat maar eens ooit. Ja. En dan die, de, de Nederlandse Energiemaatschappij, daar ben je helemaal niet zo over te spreken. Hè? Die uh, hou, hou je man thuis. Ja, dat vind ik Ik vind de Nederlandse energiemaatschappij... kijk, je bent sponsor van de KNVP, je bent sponsor van Oranje... je praat over de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond... daar verwacht je over het algemeen uh, grote merken... met mooie campagnes, uh, met een bepaald niveau, met een bepaalde klasse... en ik vind dit, als ik eerlijk ben, toch wel een beetje plat allemaal. Ja, want je ziet een uh, man die naar de Oekraïnse dames kijkt... en dan, als je een thuisstap krijgt, van, dan blijf je misschien thuis, daar gaat het over. Nou, erger nog, uh, er zit een vrouw te googelen... ziet allemaal afbeeldingen van Wulpse Oekraïnse. Blondines ja. en denkt bij zichzelf: van, oei, oei, hoe hou ik hem thuis? <laughs> ik zal het straks even trouwens aan hem voorleggen, want de CEO van de Nederlandse Energiemaatschappij die is hier zo meteen. Oké, okay, doe hem er goed. <laughs> doe ik. Bob van Oost, dankjewel. Graag gedaan. BNM Today. Willemijn Veenhoven. Frits Hoefnagel live in Baku. Kom nummer in. Frits, ja, jeetje. Hoe moet Ja, daar ben je weer. Ja, wat vond jij? Ja, nou ja, volgens mij heeft ze het heel goed uh, gedaan. Um, maar ja, of het goed genoeg is om naar de finale te gaan, dat durf ik wel te betwijfelen. Nou Frits, ik weet niet wat jij hebt gehoord, maar ik zit hier even Twitter te lezen. Maar van alle 160 tweets die ik zo heel snel lees, zijn er 158 over dat ze dronken klonk. Dat ze wat? Dat ze dronken klopt. Ja, of in ieder geval op zijn minst niet zo zuiver. <laughs> wat hebben jullie toch met drank? <laughs> nee, ik denk dat ze dronken dat ze, ze volgens mij prima. Tenminste, hier in de zaal klopt het prima. Uh, je ziet ook dat het een prachtig decor is. En je ziet dat hier in de zaal ook iedereen vrolijk meedoet en meeklapt. Ja. Uh, maar ja, om heel eerlijk te zijn, dat doet dit publiek bij bijna alle nummers. Uh, want dit publiek is allemaal festival-fan uh, en steunt eigenlijk wel elk land. Ja. Um, ik, ik denk, om heel eerlijk te zijn, dat we het niet redden, mm, uh, met, spijt, niet. Met, met spijt. Dus, maar nee ja. helemaal niet. Ik probeer een beetje realistisch uh, te zijn, want ik gud het dan van harte. Ik denk ook dat ze het goed heeft gedaan, dat ze er goed uh, stond. Hoe, hoe, hoe stond jij erbij, Frits, net? Wij stonden allemaal staand op de, uh, de tribune. Uh, uiteraard uh, uh, hartje meezingend. Uh, roepend. Uh, zowel <laughs> voor als uh, daarna. Wat tot uh, wat verbaasde blikken uh, leiden van uh, de, de, de delegaties om ons heen. Ja. Maar uh, wij hebben, wij, ook wij hebben ons best gedaan, kan ik je verzekeren. It, uh, ik kan me dat helemaal voorstellen. Ik zie je daar al staan. Um, nou ja. <laughs> Nu is Belarus bezig. Uh, als je ze vergelijkt, uh, als je Joan met de rest vergelijkt, dan ben jij dus bang. Ik denk niet dat ze bij die tien zit die doorgaat. Nou ja, ik, ik denk dat het kantje boord is. Uh, wat ik zeg, er zitten een paar landen tussen waarvan ik denk dat het vrij zeker is dat ze doorgaan. Daar is uh, wat mij betreft is Rusland er een van. Maar bijvoorbeeld ook uh, Zweden. En uh, nou ja, we krijgen nog uh, Estonia. Turkije heeft een nummer waar, wat denk ik, vrij slim is. En waar ze we ook wel mee door uh, zullen gaan. Uh, dus ja, daar gaat het erom. Uh, de, zit je in de middenmotor, zit je dan net aan de goede kant, of zit je net aan de verkeerde kant? Ja Frits, het wordt dus zo zeg je het maar weer mooi, als een echt politicus. Echt, heel erg spannend. <laughs> ja. Goed, we gaan het zien. Uh, ik, ik, zit, zit toch, ik zit nog even met een half oog op Twitter te kijken en dan zijn toch ook best wel leuk hoor. I love Netherlands, woehoe. Nou ja, dat zijn best wel aardige. Ja. Uh, ja. ja, iedereen is ook wel enthousiast. Goed, Frits. Ja, je, wat het, het, het grappige is natuurlijk voor al die mensen die dan niet van het songfestival houden, maar wel kijken. Daarvan denk ik, ook die doen we dus in principe door het elk jaar weer uit te zenden. Dus dat moet vooral blijven. Nou, Frits heeft in ieder geval lol. We bellen hier straks nog even Frits Hoefnavel. Ja, ja. nou, tot straks. Oké, okay, dag. Ook van de Nederlandse bo bodem, Berthoff.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 Bertolf Mary en het gaat over dat hij zijn schoonmoeder die hij nooit heeft gekend de hand om zijn, nou ja, dus toekomstige vrouw vraagt. Mooi nummer. Exit Holland. Exit Holland. En we komen net uit het songfestival en dachten we, ha, we gaan lekker door met de homos, maar dan homos in Zuid-Afrika en dat is best bijzonder. Alice van Gelder, goedenavond. Hi, goedenavond. Jij was laatst bij de Mr. Gay World-verkiezing in Johannesburg. Ja, klopt. En uh, daar ontmoette je twee hele bijzondere kandidaten. Twee uh, echte Afrikaanse homo's. Nou, dat is überhaupt al bijzonder, want ze zijn er ongetwijfeld. Maar meestal komen ze er niet echt voor uit, hè. Nee, klopt. Nee, in meer dan 35 landen in Afrika is uh, homoseksualiteit uh, illegaal. En uh, nou ja, je kan een geldboete krijgen, maar in sommige landen geldt zelfs de doodstraf. Dus dat twee Afrikaanse zwarte mannen opstonden en zeiden van... nou, wij gaan meedoen aan zeg maar, de Miss Universe voor, voor de homo's. Dat was wel opzienbarend. Eentje uit Namibië, eentje uit e Ethiopië. Ja, Als je ons volgt op Twitter, BNN Today, dan uh, zetten we even twee foto's van die jongens op Twitter op dit moment. Um, je bent bij ze thuis geweest hè? en uh, Robel, of Robel, dat is de jongen uit Ethi Ethiopië, dat is een heftig verhaal, die is er dus nu voor uitgekomen en die kan helemaal niet meer terug naar zijn land. Nee, klopt. Ja. Zijn ouders zelfs wisten ook niet eens dat hij homo was, maar uh, hij heeft zich opgegeven voor die wedstrijd. En uh, zijn ouders hoorden dus van, nou ja, hij doet mee aan uh, Mr. Gay World. Uh, en die hebben meteen tegen hem gezegd van nou ja, je hoeft niet meer terug te komen, je wordt onterfd en, uh, en bekijk het maar. Dus uh, ja, hij weet nu niet zo goed uh, waar hij naartoe moet. Maar ik denk dan waarom vertel je in vredesnaam op of via een Mr. Gay World verkiezing aan je ouders dat je homo bent? Ja, het was alsof je geen andere manier zag. Uh, een van zijn beste vrienden in Ethiopië, die was ook homo en die heeft zijn, uh, zijn ouders verteld uh, dat hij dus gay was... Uh, zijn ouders hebben hem opgesloten in een kamertje en uiteindelijk heeft dus zijn beste vriend uh, zich opgehangen, uh, omdat zijn ouders hem dus niet wilden accepteren. Dus Robel was eigenlijk gewoon een beetje bang voor wat er zou gebeuren als, als hij het tegen zijn ouders uh, zou zeggen. Dus ja, dan maar zo. Ja, wat een verhaal. En die andere jongen, um, Wendolines uit Namibië, um, die is het wel beter vergaan. Ja, die is wat beter gegaan. Nou ja, in eerste instantie toen hij 18 was, hij is nu uh, 25. En toen hij zijn uh, vader vertelde van nou ja, ik, ik ben homo. Toen heeft hij de politie geroepen en uh, hem afgevoerd naar een uh, uh, ja, naar, uh, psychiatrische afdeling van het lokale ziekenhuis. Inmiddels hebben zijn ouders hem geaccepteerd. Ze hadden toch zoiets van nou, we houden zoveel van onze zoon, dan accepteren we het maar. Dus nu gaat het een stuk beter met hem. Ja, in, in Namibië... Uh, is het volgens het wetboek nog illegaal, maar eigenlijk wordt het niet meer toegepast. Dus uh, ik heb hem dus opgezocht in Namibië. En toen stond hij ook voor het, uh, voor het eerst op een soort van praalwagen... met, met andere homo's en lesbiennes te feesten door, uh, door Windhoek. Dus daar gaat het een stuk beter. En hij gaat zelfs trouwen. Ja, zoals trouw. Ja, uh, um, toen hij aankwam hier in Johannesburg, dus hij vloog van Windhoek naar Johannesburg omdat hier de wedstrijd was, toen stond een van zijn fans uh, hem op te wachten. Hij uh, had hem er nooit ontmoet, maar had gehoord van uh, Mr. Namibia. Mr. Gay Namibia komt naar Johannesburg toe. En uh, die heeft hem uiteindelijk om zijn hand gevraagd. Dus uh, ja, hij gaat trouwen. Die gaat er ook uh, bij zijn. <laughs> Uh, in oktober waarschijnlijk, ja. Ja. Uh, mooi verhaal. Ja, ja. Deze twee jongens, Robel en Wendolines, daar maak jij een documentaire over. En die is later dit jaar te zien. Dan hebben we het er ongetwijfeld nog een keertje over. Alice van Gelder, dankjewel. Half tien inmiddels. je ze. Uh, Radio 1, het NOS-journaal. De Evers. In Rotterdam is een man die een kind uit het water redde waarschijnlijk zelf verdronken. Hij sprong samen met een andere man een kind achterna dat in Delfshaven te water was geraakt. Het kind en een van de mannen werden gered door roeiers, maar de andere man kwam niet meer boven. Air France gaat reorganiseren om uit de rode cijfers te komen. De balies worden gemoderniseerd, vliesgevende lijndiensten worden geschrapt... en de vloot van dochter, dochter Transavia wordt uitgebreid. Het is nog niet duidelijk hoeveel banen de reorganisatie gaat kosten. En de gaststoring in Wijk aan Zee is voorbij. Om de storing te verhelpen moest in alle huizen in het dorp de gaskraan dicht. Bij enkele tientallen huizen waar niemand thuis was, is de netbeheerder toch naar binnen gegaan om de kraan dicht te draaien. Dat was mogelijk geworden met een noodverordening van de gemeente. En Het tentenkamp van asielzoekers in Ter Apel had niet ontruimd hoeven worden. Zo oordeelt de rechter. De gemeente ontruimde het kamp gisteren omdat de situatie onveilig zou zijn. Maar volgens de rechter waren er ook andere opties om de veiligheid te waarborgen. En tot zover het nieuws van dit moment. Radio 1, PNN Today: Willemijn Veenhoven. Prachtige dag natuurlijk om op een terrasje te zitten. Ja, wij doen het ook niet van BNN2D... maar de, onze volksvertegenwoordigers in ieder geval ook niet in de Tweede Kamer... wordt namelijk nog steeds gedebat, gedebatteerd, het verantwoordingsdebat. En Wilco Baum, die zit ook lekker daar in de airco. Wilco, goedenavond. Nou, de, geen hoor. weinig airco nee? in deze studio. Nee, het is uh, tropische temperaturen, maar dat maakt niet uit. Het is een leuk debat. Ah, lekker. Vanmiddag, waren er, was het ook al uh, was het leuk, hè? Waren er al moties van, van wantrouwen? Hoe is het vanavond? Nou, wat er vanavond, wat er zojuist gebeurd is... is dat uh, Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren... een motie in ...indiende tegen staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw. En dat was een beetje een merkwaardige motie, want zij stelt in die motie voor om de staatssecretaris controversieel te verklaren. En uh, ze wilde daarmee bereiken dat hij dan zijn werk niet meer kan doen. Want de natuur en de dieren die zijn uh, bij Bleker niet in goede handen van Thieme. Nou, Vervolgens ontstond er heel veel discussie en, en in, heen en weer gepraat in de Kamer. over de vraag of dit nou wel of niet een motie van wantrouwen is. Nou, Time wilde zelf uh, die vraag niet beantwoorden. Ze zei: uh, er staat wat er staat. Nou, dat is dus controversieel verklaren. En uh, de Kamer concludeerde zelf uiteindelijk van... ja, dit is toch echt wel een motie van wantrouwen tegen Bleker. En dus moet er meteen over gestemd worden. Want zo'n motie, die, die, die leidt ertoe dat zo'n bewindsman of vrouw uh, gaat bungelen. En die mag dan niet boven de markt blijven hangen. Dus uh, het debat is afgelopen, zojuist. Maar zometeen gaan ze nog even stemmen over die motie voor, uh, tegen Bleker. En uh, ja, die zal waarschijnlijk worden verworpen. Um, maar ja, en dan is het, uh, dan is het klaar. En dan mag je naar huis. Uh, nee, want dan gaan we oh. nog een mooi verslag maken voor de uitzending van morgenochtend <laughs> van het Radio 1-journaal. Goed. Mm -hmm. Heb je nog wat mooie quotes? Of dat, uh, ja, het absoluut. Nou, ja, dus het, het, het, het was een interessant debat. Natuurlijk, omdat er verkiezingen eraan zitten te komen uh, in september. En, en alle partijen die gebruikten die gelegenheid om anderen zwart te maken. Om zichzelf uh, op te poetsen. Om zichzelf van hun beste kant te laten zien. Er uh, waren pittige botsingen, bijvoorbeeld tussen Pechtold van D66 en Wilders. Uh, Pechtold wil Wilders dat hij wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid... voor het beleid van het afgelopen jaar. En volgens Wilders is dat natuurlijk weer onzin. Hij zegt, ik richt me op Europa, want Europa is het thema. En u zult wel zien, wij worden de grootste 24 of 12 september. Ja, en Pechtold zei, nee, ik ga die strijd graag aan. Daar geloof ik niks van. En zo waren er heel wat meer botsingen. Ook met premier Rutte natuurlijk. Die, die een asociaal beleid wordt verweten door de linkse partijen. Um, nou ja, de verkiezingscampagne is begonnen. Dat is eigenlijk de eindconclusie. Je klinkt bijna een beetje gelaten. Van, nou ja, ach... Nee, zo ik vind gaat het hartstikke het. leuk dat ja. die campagne is begonnen. Daar gaan we nog hartstikke veel plezier van beleven de komende weken en maanden. Goed, we, zeker gaan we daar veel plezier aan beleven. Ja. Dat wordt een mooie zomer. Zeker. Welkom Boom, een succes zo meteen nog even met knippen en plakken. Ja. Dankjewel. Tot snel. Dag. Vandaag was de pro forma zitting in de zaak Halman. Je weet wel, die ene honkbalbroer die door zijn andere broer is neergestoken. Een, een heftige zaak. Onze crime expert Malini Fase, die was erbij. Malini, goedenavond. Goedenavond. Um, ja, een heftige zaak, hè? Een hele heftige zaak. En vooral omdat het sowieso om iets heftigs gaat. Namelijk uh, um, een jongen die is neergestoken. Maar zeker als het binnen de familie blijft. Als het ene broertje, uh, zijn grote broer... tegen wie hij altijd heel erg opkeek... met wie hij heel goed bevriend was, vooral uh, neersteekt. En um, ja, beide broers waren erg bekend. Vooral Gregory Hallman, de broer die, uh, die niet meer leeft... Uh, speelde in Amerika. was echt een van de beloftes van het Nederlandse honkbalteam. Dus het heeft uh, vorig jaar toen het gebeurde... enorme schok gebracht. Jason, zijn broer, ja. die heeft het gedaan. Of ja. tenminste, die is de verdachte. Uh, was hij er zelf vandaag? Hij was er zelf bij. Uh, hij zag er goed uit. Het gaat een stuk beter met hem. Um, hij kwam de zaal binnen. En, en het, wat mij heel erg opviel is dat hij heel erg gesteund wordt... door zijn familie en vrienden. Want, je kunt je voorstellen, het is een gezin met uh, vier kinderen. Twee broers, twee zussen, uh, vader en moeder. Maar die waren er ook allemaal. Uh, de zussen, en de moeder en de vader. Uh, en Het eerste wat ze deden toen hij binnenkwam... is he, hem omhelzen en ervoor zorgen dat hij zich gesteund voelde... door zijn familie. Uh, toen hij wegliep, riep een aantal van zijn vrienden... Hem bijvoorbeeld ook, uh, keep the faith en zet hem op... we uh, staan achter je. Bijna, o, bijna niet te geloven. Bijna niet te geloven. En dat, aan de ene kant heel mooi, want het is natuurlijk heel sterk van ze... om, om die ene jongen niet te verwijten dat hij psychisch doorsloeg. Uh, en, en iets heeft gedaan waar hij zelf natuurlijk ook enorm veel spijt van heeft. Want dat is het. Is dat wat er gebeurd is? Is hij psychisch doorgeslagen? Ja, hij is uh, behandeld in het Pieterbaancentrum. Uh, daar is hij heen gegaan voor een rapportage natuurlijk. Omdat hij zelf ook wilde weten wat is er nou precies gebeurd. is. Um, zijn advocaat uh, deed een... Kort pleidooi En het lijkt erop dat hij een psychose heeft gehad. Het ging al een tijdje niet goed met hem. Zijn moeder heeft al een paar keer aan een bel getrokken van... joh, kunnen jullie niet iets doen? Het gaat niet goed met mijn zoon. Uh, dat is niet gebeurd. En ja, dit leidde tot deze verschrikkelijke daad. Uh, waarom hij nu precies zijn broer heeft vermoord, weten we nog niet. Dat gaan we in de inhoudelijke behandeling zien. Maar het lijkt erop dat hij in een psychose is beland. En, en, en daarom dit heeft gedaan. En dat hij nu ook inmiddels uit die psychose is. Hij is uh, uitbehandeld in het Pieterbaancentrum. Hij heeft stopt met zijn medicijnen. Het heeft allemaal aangeslagen... En nou ja, hij is nu dus gewoon weer bij zinnen en, en zit daar niet meer in. Nee. Heeft hij al gezegd dat hij spijt heeft? Hij heeft verder niks gezegd vandaag, Nee, nee. nee. Maar dat heeft hij wel. En het besef is inmiddels ook heel erg doorgedrongen. Um, in het begin zat hij natuurlijk nog in een hele rare flow. Had hij niet precies door wat er gebeurde. Maar nu is dat beseffen wel. En dat is voor hem ook heel heftig. En uh, ja, daarom verwijt zijn familie, zijn familie verwijt hem ook niks. Uh, zij staan volledig achter hem. Uh, en hopen zelfs dat hij uh, volledig ontrekeningsvatbaar wordt verklaard. Zodat hij daarna gewoon weer terug kan naar uh, het gezin in. Want wat, wat hangt hem boven het hoofd? Uh, een, een best zware gevangenisstraf. Uh, maar ja goed, als dit zo blijkt te zijn. En hij is ontre ontrekeningsvatbaar. Hij zat in een psychose. Dan, dan, dan ja, kan hij daar niks aan doen. zal hij geen gevangeniskracht krijgen. TBS wellicht. Maar goed, hij is uitbehandeld. Het gaat weer goed met hem. Dus dan wordt het waarschijnlijk een voorwaardelijke TBS. Dat betekent dat als er weer een keer iets misgaat, kan hij weer meteen de kliniek in. Maar um, staat hij dan straks op straat? Wellicht. Wellicht. dan advocaat vroeg vandaag nog van. Uh, goh, mag hij niet vrij? Want uh, hè, er is niks meer aan de hand. Uh, hij is geen nee, gevaar meer. Nee, maar hij heeft wel iemand gedood. Dat is ook wat de officier van justitie zei. Dus daarom blijft hij ook nog vastzitten. Ze wachten even op de inhoudelijke behandeling. Maar uh, ja, het zou kunnen. En dat, dat komt wel eens voor wat natuurlijk heel heftig is. Dat mensen op een bepaald moment in de psychose zitten. En later gaat alles weer helemaal prima met ze. Uh, en nou ja, dat lijkt dat het gebeurd is. En de familie hoopt in ieder geval dat dat inderdaad zo is. Zodat ze gewoon samen aan die hele rouwverwerking kunnen. Want uh, ja, ze zijn nu eigenlijk twee zonen kwijt. De een die dood is en de ander die vastzit. En dat is heel heftig voor ze. Maar hij blijft wel vastzitten. Hij blijft nu vastzitten. En in augustus is de inhoudelijke behandeling. Goed, Marlini Faso, dat horen we dan ongetwijfeld van je. Dankjewel. Ja. Zometeen, de man die uh, een van de mensen die in de quote 500 onder de 40 staat. Slordige 40 miljoen is hij uh, waard. Niet slecht, de CEO van de Nederlandse Energiemaatschappij. Na, Spend it, times like that. Did you know I'm really into you, girl? I want to show you how much I really care. Anywhere, anytime, just call an Spend it. Times like that. PNN Today. Willemijn Veenhoven. Mooie zaak in New York vandaag. Daar lijkt eindelijk de verdwijningzaak van Ethan Pets opgelost. Hij was een jongetje van zes toen, 33 jaar geleden. Toen verdween hij, toen hij voor het eerst zonder ouders naar de schoolbus liep. Daarna werd er nooit meer iets van hem vernomen. Nu is er de bekentenis van een Pedro Hernandez. En Hij zou die Ethan hebben vermoord. Michiel Vos, die weet er meer van. Michiel, goedenavond. Goedenavond. Ja, Ethan Pets, die uh, was een schattig jongetje en die werd bekend omdat hij als een van de eerste op melkpakken stond, hè, als vermiste. Ja, een van de eerste missing children die inderdaad op een melkpak verscheen, want die in 1979, 33 jaar geleden, tot op de dag zo'n beetje, morgen in ieder geval, want dan is het toevallig, na aanleiding van deze zaak, National Children's Missing, Missing Children's Day, toen inderdaad... Verdween. En toen er een nationale zoektocht werd gestart, dat uiteindelijk leidde onder andere tot inderdaad zijn foto. Zijn vader was fotograaf toevallig, dus die had meerdere foto's van hem. Zijn foto op melkpakken verscheen ja. onder de kop. Uh, have you seen me? Of missing person, missing child. Weet je wel, dat soort. Dus dat was, een, dat was de eerste echte zaak in Amerika waar landelijk werd gezocht. Uh, niet alleen in New York, maar ook in allerlei andere plekken. En waar zeg maar, de, de pers geen genoeg kon krijgen van dit verhaal. En al nu, eindelijk 33 jaar later, is er een dader een Pedro, Pedro Hernandez. Wat is dat voor man? Ja, er is een dader, al heeft zelfs de burgemeester van uh, New York vandaag gezegd dat we moeten oppassen. Want er zijn wel vaker mensen aangewezen in deze zaak als de dader, die het dan weer uiteindelijk niet bleken te hebben gedaan. Maar deze man heeft zichzelf opgegeven, aangegeven, liever gezegd. En heeft gezegd: luister, ik heb hem ooit toen, 33 jaar geleden, toen dat manneke van zes. De deur uitging om 8 uur ochtends op weg naar de schoolbus. Voor de eerste keer liep hij twee blokken in SOHO, nu een hele hippe chique buurt. Toen dat niet zo. Liep hij twee blokken alleen, ik heb hem toen gelokt met snoep. Vervolgens gewurgd in een steegje of ergens. Dat weet ik niet helemaal zeker waar dat is gebeurd. Vervolgens uh, in stukken gesneden, want dat hoort er kennelijk altijd bij. En toen in een plastic zak gedaan. Vervolgens heb ik die plastic zak op een locatie, zoals hij dat woord zelf gebruikt, uh, gelegd. En een paar dagen later gecheckt. Toen bleek die plastic zak weg te zijn. En sindsdien, nou goed, heeft hij zich daar niet meer om bekommerd. Hij heeft vervolgens in latere jaren tegen familieleden ooit... ...gemompeld, gesuggereerd dat hij een kind zou hebben ontvoerd, zou hebben vermoord. Dat was nooit helemaal duidelijk. Hij was al een keer een per, person of interest voor de politie. Maar hij heeft dus nu echt een, lijkt het erop, een bekentenis gedaan. Maar het is nog niet helemaal zeker. De ouders geloven het nog niet helemaal, hè? geloof ik. Nee, de ouders zijn sceptisch omdat ze wel vaker zeg maar, op dit punt zijn geweest. Er zijn in het verloop van de tijden, hè, het is nu 33 jaar geleden, meerdere mensen geweest die al dan niet verdacht waren. Al dan niet mensen die in de gevangenis zaten voor soortgelijke vergrijpen. Misbruik, ontvoering, kidnapping, moord van kinderen. Dus deze ouders die inmiddels soort, althans toen ook heel bekend waren in Amerika en steeds weet je wel in pers kwamen, die zijn wat sceptisch en die geloven het nog niet. Maar goed, uh, het zou wel goed nieuws zijn, want deze zaak was ook een maand geleden al in het nieuws, toen er werd gegraven, vlakbij het huis van deze etenpijt. Ja, maar dat had de de er niks mee te doen. maken? Dat had er uiteindelijk nee. niks mee te maken, maar er werd gedacht dat het wel iets mee te maken had, want ook daar werd weer een man gezocht, die een oude man die Zeg maar op een, waar, waar Eten op een timmerclub had gezeten. En de, die was verdacht. En in zijn huis werd naar sporen gezocht. Maar die werden niet gevonden. Goed, nou deze zaken, uh, we gaan nog hoe het afloopt vanavond in het Oog morgen. Meer over deze zaken. Volgens mij weer met jou, Michiel. Uh, ja, toevallig ja. wel. <lacht> Dan uh, veel plezier straks. Dan hou je allemaal bij. Ja, <lacht> doei. Dag. Gaan we gelijk door Pieter Schoen. Dat is de CEO van de Nederlandse Energiemaatschappij. Goedenavond. Want? Hi, hallo. Jij, jij euh, beloofde je compaan in de jaren negentig. En dat is een mooie quote. Uh, voor je veertigste sta je in de quote 500. Nou, wat en denk? wat denk je als je nu de nieuwe quote doorbladert? Dan sta je op nummer vijf. In de quote op 100 van self-made miljonairs onder de 40. Dat ben je dus. En uh, twee plekjes, plekjes verderop staat die vriend van je. Beide zo rond de 40 miljoen waard. En dat allemaal voor de Nederlandse energiemaatschappij. En even voor de mensen die denken, hm, ja, dat is dit. Ik zeg, doen. Ja, lekker kort. <laughs> ja, ja dat ja. zeiden we toen ook. Doen! Ja, klaar. <laughs> 40 miljoen waard, dat, uh, dat moet lekker voelen. Nou, het gaat ons... Uh, dat heb ik uh, in, in het voorgesprek hebben we het ook gehad. Ik bedoel, het gaat ons helemaal niet om het uh, bedrag wat eraan uh, wat, wat kleeft. Nee, maar bedoel, toch uh, moet het lekker voelen. Ja, nou ja, weet je wat lekker voelt? Is dat je met een paar honderd mensen met een gemiddelde leeftijd van 28 jaar... gewoon een soort avant-terrible in de markt bent en dat je die markt kan openbreken. Dat, dat voelt lekker. Dat kan je me voorstellen, dat dat inderdaad ook lekker voelt. Dat voelt stoer, denk ik. Ja, ja, ja. heel erg stoer. En die, die uitspraak, nogmaals, uh, bedoel, uh, die heeft eerder in de quote gestaan. Maar bedoel, ik kan me in ieder geval niet herinneren... dat ik dat <laughs> tegen mijn compaan Harold Swinkels heb gezegd. En laat ik het zo zeggen, mijn compaan Harold Swinkels... die is de meest uh, anti-materialistische vent die ik ken. Dus uh, bedoel, ja. ik, kan niet, ik kan me niet bedenken dat hij daar wild van werd. Maar je hoeft je niet te verexcuseren, hoor. Ik bedoel, het is toch heel fijn dat je in de quote staat, of niet? Nou, uh, eigenlijk eerlijk, eerlijk gezegd... Vind ik dat niet zo fijn. Ik bedoel, um, wat ik fijn vind is dat, uh, dat, dat ons bedrijf goed gaat. Wat ik fijn vind is dat er uh, meer dan 600.000 huishoudens nu uh, ja. goedkopere energie krijgen. En uh, ja, ik, ik weet dat jullie daar meer op willen doelen. <laughs> en natuurlijk is het ook bijkomend, is het ook fijn als het goed gaat, dat je, wat, dat, dat je geld verdient. Uh, ook al is dat in Nederland soms dan? Nou, ik, ja. bedoel... ik vind het heel leuk dat, je, dat jij daarover wil praten, want de meeste miljonairs willen dat niet en jij wilde dat wel, dus dat is mooi. Laten we het even hebben over, want dat geldt dat geloven we wel, je hebt veel en dat zal allemaal wel. Maar even hoe jij dat bent begonnen, want um, de Nederlandse energiemaatschappij, energie verkopen, je bent pas 36, dan denk mm. ik, ja, dat klinkt nou niet als het meest sexy product op aarde. Nee, het is totaal geen sexy product, <laughs> totaal hoe je, niet. Hoe kom je erbij? Nou, ik, ik, ik moet je zeggen, ik uh, waren acht, of nee, 24 jaar en toen uh, studeerde ik uh, bedrijfskunde op de Erasmus Universiteit. En ik, ik, ik kon nooit stilzitten en studie was, was nooit iets voor mij. Ik ben nooit afgestudeerd. Ik zei altijd tegen mijn vrienden, ik ben uitgestudeerd. Dat was ik al vrij snel. <laughs> maar uh, toen had ik een, een, een, een idee om een boek te schrijven en dat was hartstikke leuk. Dat was een beroepskeuzeboek en dat ging over honderd bekende Nederlanders met allemaal een verschillende professie. En eh, het boek heette ook Wat wil je later worden? Mm -hmm. En daar zal ik zelf ook heel erg mee in de knoei van wat wil ik later worden? Eh, en mijn broertje die is licht dyslectisch en die heeft heel vaak zijn eindexamen moeten doen. En de meest geëikte vraag is altijd van wat wil je later worden? En als je heel klein bent dan zeg je van ik wil brandweerman worden, politieman of piloot. En als je iets ouder bent dan zeg je van ik eh, heb je meer een voorbeeld voorbeeldvergunning. Dan zeg je van ik wil worden zoals Joep van het Hek. En dan zeg ik Carbottier. En wat wil jij? Ik wil ondernemen. Uh, ik wilde ondernemer worden, maar bedoel, ik kom uit een uh, ondernemersnest uh, en we hebben 250 jaar een, een, een, een familiebedrijf gehad. Dus uh, het is met de paplepel ingeroten, laat ik het op zo Maar dat is nog steeds uh, geen antwoord op de vraag, waarom dan energie? Want ja, weet je, ja, ik Ja, energie, wat... ja. Nou, ik, ik, ik, ik kan je vertellen, we hadden vier bedrijven hiervoor. En we zijn begonnen met een uitgeverij, toen hebben we een IT-company gehad, we hebben een consultiebedrijf gehad, nog een IT-company. En op een gegeven moment, ik, ik kon absoluut niet met die techneuten praten. Ik vond het verschrikkelijk. En ik bedoel, die IT-consultiebedrijf, het was alleen maar om mensen weg te zetten. En uh, ik, ik, ik kom meer uit een handelsmaatschappij. En we hadden... Eén tak van die IT-consultie was een loyalty-tak. En dan moesten we heel vaak naar energiebedrijven toe. En naar NUON, Cent en Eneco. Mm -hmm. En die, die, die, sinds 2001 is die markt geliberaliseerd. En die dachten: van, godverdorie, we hebben... Uh, sorry, je hebt excuus. Uh, uh, Potverdorie. <lacht> ja. We hebben helemaal uh, geen marketingkennis. Hoe kan ik in godsnaam... Uh, ik zit wel in, in, in gods. om te spreken. Hoe kan ik in godsnaam uh, uh, mijn klanten behouden? Want dat is veel belangrijker. Ja. En daar hebben we heel veel plannen voor geschreven. En ik moet je eerlijk zeggen, toen ik daar binnenkwam. toen dacht ik van hier, hier kan echt veel verbeteren. En toen belde ik mijn compaan, haal het op. En toen zei ik van haar. We gaan een energiemaatschappij beginnen. En ze zei van nee, Schoen, alsjeblieft niet. Dus eigenlijk heb jij onderzoek gedaan voor andere bedrijven. En toen dacht je, hé, hey, dat is goede informatie. Dat gaat ja, over maar... hoe je klanten kan behouden. Weet je wat, ik richt zelf een uh, energiemaatschappij op. Ja, maar dat is met name omdat uh, wij, wij deden heel veel onderzoek voor die bedrijven. Maar ze deden er helemaal niks mee. En ze betaalden heel netjes en ze betaalden ook heel goed. En jij ja, dacht, dan kan ik beter luister... met die informatie. Ja, ja maar dat, dat, dat heb je als ondernemer. Maar dan zullen ze zit... je niet echt in dank hebben afgenomen, denk ik. Nee, achteraf gezien niet. Maar, <laughs> ja, okay, maar, als, maar er is niks frustrerends dat je uh, heel lang bezig bent met een onderzoek... En, om, en, en te zeggen van dit moeten jullie doen. En dat ze zeggen fantastisch, vinden we hartstikke leuk. En dat gaat hup, het bureau laat je in. Nee, ja, dat, dat, ja. dat is frustrerend. Daar en moet een bedrijf voor worden opgericht. Nou, dat heb je gedaan. Uh, zeer ja. succesvol dus. Jij zegt net van ik kom ook uit, wel uit een familie die uh, nou ja, nogal ondernemend is... Is dat, dat ik te denken. Je hoort nou nooit eens van de zoon van een bibliothecaris... die het enorm verschopt met een mooie onderneming, moet dat een beetje in je bloed zitten? Nou, het, uh, ja, dat denk ik wel. Ik denk dat een ondernemer wordt geboren en kan je, niet, uh, je kan niet een ondernemer worden. Nee? Want dat moet echt. Nee, nee, dat denk ik echt niet. Want... Je moet zoveel fun hebben in hetgeen wat je doet en zoveel lol hebben. Want ik, ik, ik zeg altijd: ondernemen is een, een stalen kind krijgen van het vallen. Want iedereen denkt dat het alleen maar hier, ha ho langlevende radio is. Maar ik bedoel, het, is, het is vallen, vallen, vallen en nog en, en, en, en tien keer opstaan. En eh, als, als je geen, als, als je als jouw ambitie niet je hobby is en dat je er volledig voor gaat, ja, dan moet je niet gaan beginnen. Wat is jouw grootste fout geweest? Jezus, ik heb er zoveel gemaakt. Eén van je. Eén van je. je? dan moet ik natuurlijk een hele leuke anekdote gaan vertellen nu. Bij voorkeur wel, ja. Ja, bij voorkeur Je hebt nog zes minuten. Oké, laat ik het hierop houden. Wij waren 24 toen begonnen met ondernemen. Toen we 26 waren, toen zaten we midden in een internetbubbel. En omzet was belangrijk... En, en het ging alleen maar om schaalgrootte en mooie plannen... en er werd niet gekeken naar, naar, naar, naar winst, totaal niet. En toen hadden we een heel leuk ludiek idee. En toen zei ik tegen mijn compaan, en toen zei ik Hout Swinkels... die zei ik van joh, maar weet je wat wij moeten doen... Wij moeten een rapid European roll-out doen. En toen zat hij al naar me te kijken van, moeten we dat wel doen? Ik zei, ja, dat moeten we doen. We moeten het snel over Europa uitrollen. Ja, en toen hebben we financiering gezocht. Overigens was hij het er wel mee eens. Ik bedoel, het is niet dat ik alleen de blame neem. Maar toen hebben we in negen maanden tijd, zijn we in zeven landen, een vestiging geopend. En dat heeft geresulteerd dat ik alle vestigingen opende en halt moesten ze allemaal sluiten. Dus dat... Dat vind ik nogal een fout. Het ja. advies is, ja. ga niet te hard. En het tweede advies is, doe het met iemand die je aardig vindt. Dat is ook Nou, ik, ik, ik, wel, luister, we zijn altijd uh, dikke vrienden. Dus, ja. uh, nee, nee, dat, uh, daar, daar ligt het niet aan. Maar dat was wel... Ja, dan ben je het zo gedreven. Snel Kijk, ja, nou ja, wat, wat het is, uh, ik, ik ben altijd het gaspedaal en hij is een beetje de rem. En ja. samen maken we er een mooie mix van. Je zei net, van, ik heb ooit een boek geschreven met allemaal uh, helden daarin, allemaal grote ondernemers. Volgens mij John de Mol en Mirateband, Ratenband, Hans van Breukhoven daarin. Uh, je zei net een beetje, dit moet je dus niet doen, te snel zijn. Geef eens een tip, wat moet je vooral wel doen als ondernemer? Wat zeiden deze mannen? Nou, kijk, wat, wat ik het leuk vond is dat uh, we hadden inderdaad 100 uh, interviews hebben uh, gehad met alleen maar andere mensen. Dus we hadden mensen van de voorzitter van de raad van bestuur, Jan-Michiel Hessels, een herkstreuter en noem maar op. En daarnaast hadden we ook echt zelfmeet ondernemers. En dan zie je zo'n gigantisch verschil. Dat bij die zelfmeet inv inv inv investeerders, dan zie je dus de, de, de kracht en de bombari en, en, en, en, en het vuur uit hun ogen spuwen en... Bij die voorzitter van de Raad van de Bestuur. Ja, om heel eerlijk te zijn. Dat waren saaie mensen. Oh, dat waren echt saaie mensen. En, en, en, en, en, en als je kijkt naar de passie. Eh, als het je eigen bedrijf is. En even terug te komen op jouw vraag. want ik ontwijk je vraag weer een beetje. Maar eh, wat moet je doen. Eh, is eh, als je echt. Eh, je hobby je werk is. En, en, en het gaat niet om centjes verdienen. tenminste niet bij ons. Dat, is, dat, dat, dat komt. Het is een beetje een cliché, hè? Als je, je hobby je werk is. Ja, jezus. maar Nederland is ook zo Calvinistisch. Hè? je moet gewoon loeihard werken, volgens mij. Ja, je moet wel loeihard werken, ja. werken. Ja, maar maar nou, nou, soms zelfs nog wel meer. maar het is niet erg, Het is geen straf als, als het onwijs leuk werk is. En, uh, ja. Uiteindelijk kan je er ver mee komen, bijvoorbeeld op nummer 5 in de quote top 100 van jonge ondernemers. Goed gedaan, Pieter. Graag gedaan. Ja, goed gedaan, graag gedaan. Pieter Schoen, CEO van de Nederlandse Energiemaatschappij. wel. When Stefani them the Swedish cake. Sweet Escape. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Ik volg nog een beetje het Songfestival op Twitter. Zweden doet het heel erg goed. En uh, Jasmit werd er ook heel erg blij van. En Jasmit heeft er verstand van, dus uh, Zweden gaat het wel halen. En Joan, ja, we moeten het nog even afwachten. Dan de laatste woorden van vandaag. Moet ik even zo voor mijn neus hebben. Ja. We beginnen vandaag met acteur Tego Gernand. Um, ik was vannacht laat thuis van de grote improvisatieshow um, in Gouda en uh, vanmorgen vroeg opgestaan en um, um, eigenlijk alle dingen gedaan die ik zelf wilde doen. Eindelijk is een dag mijn eigen ding. En als laatste acteur en danser Jan Koijman. Vandaag weer hard gerepeteerd voor mijn choreografie voor het Capinoblet. Maandag 4 juni is de première. Dat is al best wel snel. We gaan er volgende week een lampje opzetten in het theater. En dan hopen dat het helemaal klaar is uh, om opgevoerd te worden. Ik heb er wel vertrouwen in. Het ging vandaag gelukkig goed. En? en. <lacht>